Goedemorgen, ik ben Dilkut Eertstrijd. Dit is het nieuws van NOS op 3. Inwoners van de belegerde Oekraïnse stad Sumy kunnen vluchten. Vanochtend is er een gevechtspauze... zodat er bussen op en neer kunnen rijden om mensen weg te halen. Dat klinkt goed, maar veel Oekraïners hebben gemengde gevoelens... zegt verslaggever Mustafa Margadi... De evacuatiebussen zetten ze af in gebied dat wordt gecontroleerd door de Russen. Veel mensen die hebben vrienden en familie die door die humanitaire corridors uh, moeten ontsnappen. Maar hier leeft toch wel heel erg het gevoel dat Rusland de agressor is. En waarom zouden hun vrienden en familie moeten worden opgevangen... Uh, op locaties die worden gecontroleerd door de agressor? Gisteren was er ook al een staak tot vuren afgesproken om burgers te evacueren. Maar daar kwam toen weinig van terecht. In Leerwarden is vanochtend vroeg een lichaam gevonden in een speeltuin. Het is niet duidelijk om wie het gaat en of hoe, of hoe hij of zij is overleden. Op foto's is te zien dat de politie de hele speeltuin heeft afgeschermd met witte doeken. Het blijft maar plenzen in het oosten van Australië. Tienduizenden mensen in Sydney moeten door het noodweer weer hun huis uit. En ook buiten is het bloedlink, zegt de brandweer. Anyone who's out on the roads or out at the moment, there is intense heavy rainfall as we speak. Um, and it doesn't take much to flow into the rivers. Um, it's not soaking into the ground. The ground is saturated. Het ergst is nog niet achter de rug. Ook de komende 48 uur blijft het waarschijnlijk flink regenen. En drie Nederlanders moeten vandaag getuigen in de rechtszaak over de aanslagen in Parijs. In november 2015 lieten terroristen bommen afgaan en schoten ze mensen dood, onder meer in concertzaal Bataclan. 130 mensen overleefden dat niet. Correspondent Frank Arnaud weet meer over de Nederlandse getuigen. Het zijn drie mannen, eentje uit Amsterdam en een vader en zoon uit Rotterdam. En ze worden verhoord in de rechtbank omdat ze contact zouden hebben gehad... met de terroristen en hun handlangers die nu terecht staan in Parijs. De man uit Amsterdam is een neef van een van de verdachten in Parijs. En de twee mannen uit Rotterdam zouden criminelen zijn... die zich onder meer bezighielden met wapenhandel. In de zaak staan twintig verdachten terecht. Onder hen is de enige dader die nog leeft, Salah Abdeslam. Het weer, we krijgen weer een zonnig dagje. Het wordt er gaat of tien. Vanavond en vannacht gaat het weer vriezen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging door een ongeluk op de a 10 ring Noord. De Koentenol in Den Haag is duidelijk dicht. Althans, één buis is dicht. Daardoor loopt het vast op de A8 van Zaanstad richting Amsterdam... tussen Zaanstad Assendelft en het knooppunt komplein 8 kilometer... met bijna 20 minuten vertraging. Op de N516 Zaandam richting Oostzaan is het ook behoorlijk vastgelopen... tussen de aansluiting met de N203 en de aansluiting met de A8... 2 kilometer met een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Heerlijk is die. Mm. niet. normaal, hè? Hans Botman heeft uh, gevulde koeken meegenomen. Goedemorgen. En dat, goedemorgen. Echte ronde. Goedemorgen. En je hoort, het is een feestdag. Waarom? Mijn vrouw is jaars, ja, ja, gefeliciteerd. Dank je wel. Met recht en oprecht van harte gefeliciteerd. 35 geworden. Maar iedereen is 25. Wat doet ze dan met jou? Ja, je moet even, even, even nog over die koek. <laughs> ja, die koek. De, ja, die, die koek van koek. Hans. Uh, want vorige week nam Hans ook koeken mee. En uh, ik kom hier donderdag in de studio. En die koeken van Hans, die ligt er nog. Wat jouw Ja, die lag er dus nog. En ik heb even getest. Ja, jouw koek. Ik heb het thuis over nog Ja, maar hij lag hier. Maar dus, uh, ik heb die koek dus gewoon opge opgegeten. Wat ik, ja, wat heb uh, koek? Maar die, die was dus gewoon anderhalf dag oud, maar er was niks koek. mee dat aan de doen. hand. Maar dus weet uh, je wat het goede aan deze koek is? Nou, er zitten drie amandelen op. Niet normaal. Niet normaal. Ik, ik heb gezien hoe ze die amandelen erin doen. Ja, ja, ja. Ik liep langs de bakkerij en toen had ja? ik een bakker. Die deed de amandel in zijn navel. En ja? dan die gevulde koeken tegen. En dat is verdamme man. Ja. Je moet weten hoe het maken. Het is een kuiltje voor de amandel. Ja, ja. Ik heb ja, kom maar ja. volgende week, dan kun je zien hoe ik, maken, tijding, een nieuwe kerstkrans maken? We zijn een beetje ja, Maar dit is wel een hele goede Dit is echt een topkoek. Nee, want ja. Jim, mocht je luisteren, het is een topkoek. Echt. Dus ik, wilde, dus ik kom met wil... Jimmy toch vandaan bij Jim ja. Traer. Ja. Heeft hij wil... zaak ook een, een naam of niet? Um, een mooie zaak geworden. Nee, ik heb ik niet gekeken. Chocolaatjes. Ja, Chocolate Diamonds was een andere zaak, maar zo heet het niet meer. Ik heb wel gevraagd om ik ik een wel even nakijken. Hij, deed nog een doet hij, hij doet je? nog steeds zo Hij doet nog steeds Hij Ik weet er zoveel gevraagd naar. Ja. Hij uh, ja. doet ja. nog steeds batterijtjes. Vangen ja, ja, er lekker man. bij. Klopt toch? Ja. Ik ja. ja. ja. ja. denk ja, niet dat het op de begroting staat. Weet ik ook niet, maar. Nou, zo uh, moet hoor. Dat kan een beetje zwart gaan. Maar nou, nou, dat mag je niet zeggen. Maar dat mag niet. <laughs> ik kwam Hans dus tegen bij uh, de bakker. Want ik wilde namelijk ook wat lekkers kopen. Ja. Voor de verjaardag van mijn vrouw. Oké. En toen hoefde dat niet meer wat handen En het is Internationale Vrouwendag vandaag, hè? Ook nog. Jongens. Laat het duidelijk zijn. Het was eergisteren. Uh, mag ik zeggen dat jullie er allemaal heel goed uitzien? Dankjewel je, wat doe je vanavond? Nou nee, ja, maar ik ben de complimentendag hebben overgeslagen. Die was twee dagen geleden. Wanneer was de complimentendag? Gisteren of ja, Daar ja, heb jij een mooie bril op. Dankjewel, je wel, vriend. Het <laughs> <Maar laughs> was toch internationaal. Nou wat compliment... ziet Hans er toch weer stralend ja, maar... uit? Uh, ja, ja nou dat ja, dag ja, wel een ja, dag. Ja, ja, ja, en een mooie bril. dag. Ja, ja. oh, complimentendag. Het was eer gisteren, was dat. Dus uh, nu, nu mag je gewoon weer lekker uh, keihard Nee, maar de zagen we elkaar niet. Oh, oh, nee, ik ga over afzijken, maak je geen nou, zorgen. dat is waar. Is daar ook een dag voor, Heb je nou een meekleurende bril? Ja. Oh. Ja, met al mijn bril. Kleuren dus toen je mee. binnenkwam, zag ik je ogen niet. Dat ja. het maar beter is voor iedereen. <laughs> en, maar, en nu zie je een, en nou, trekt het op, hè? Als en het trekt op, trek op ja. ja. Ja, dat is het mooie ja. ervan. Nou, fijn. Hey, gaat... We zijn wel een beetje nerveus voor de gemeenteraadsverkiezing. Ik heb ja, gisteravond ik geluisterd uh, naar een debat. Heb je geluisterd of een debat? gekeken? Nou, nee, geluisterd en gekeken in, geluisterd, ingekeken ja, via goed. Kanaal 40. Heel goed. En uh, ja, dat was een, een levendig debat. Zeker toen het ja. over parkeren ging weer. Ja, dat is toch een <laughs> eikel punt in Stantwoord. Parkeer parkeren hondenpoep. Dat zijn ja. de afgelopen weet vijf je wat, jaar weet je de Weet je wat het raar is? Als je, uh, uh, zeg maar, wil parkeren... en je moet een parkeerplek kopen... wat ik gedaan heb in mijn appartement... Ja, okay, maar dat betaal je serieus geld. Ja, dat begrijp ik, ja. Ja. ja. dat is waar. En dan andere mensen die in de buurt zitten daar... vinden het raar dat ze daar niet gratis kunnen parkeren. En denk je, ja... So, uh, that's the way the cookie crumbles. Maar jij woont op ja. een a locatie Dus zelfs als je in, in, in, in Amsterdam een garage onder je huis hebt... dan is die gewoon vier ton waard. Ja, dat, dat, ja, dat klopt. Op. Maar uiteindelijk is het verhaal dat uh, um, uh, het wordt steeds drukker er komen steeds meer mensen te wonen. Ja, op een gegeven moment moet je wel op een oplossing komen. Je moet met iets komen. En dat is altijd, er zijn altijd mensen die ja, zich... Maar help mij even, al, want wat is nou het probleem met parkeren? Dat nou het te weinig ja, plekken uh, zijn? Uh, dat het te duur is de, uh, of wat? Nou, gisteren waren de mensen van uh, Los hè, dus hotel dus uh, Nou ja, die plekken. krijgen dan maar twee van die kaarten. Ja, maar die mensen, mensen die mensen moeten naar Zuid toe helemaal. Ja. Nou, dat is het probleem. Uh, ja, ik zie het probleem ook niet zo. Want ze kunnen natuurlijk zelf zorgen dat er een busje rijdt en... Uh, die, die, ben je wel eens in Berlijn geweest? Ah, ja, hou op man, dat is niet, ben te je wel eens niet te doen. Noem een stad waar we zijn ah, geweest, woensbrak. Parijs. We, overal, ja, als je een hotel staat je auto's ja. duizend meter verderop. Ja, dus en, en, en, dan en dan nog moet je 25, 30 euro per dag betalen. Ja. Ja. ja aan, die, aan, aan, aan die hotel. Eigenlijk. Maar even voor mij, hè. Zandvoort, hoe groot is Sandvoort? Waar, waar heb je je auto voor nodig, met alle respect? Ja, als je hier helemaal bent. Zet je, je auto ergens niet in, ga lekker ja. wandelen. Joh, ja, en als je in Amsterdam wil gaan met je trein. Ja, het spijt me hoor, sorry, maar dit vind ik echt gedoe. Nee, dat vind ik ook, hoor. Klaar, nee, maar, van, ja, het geluid, maar, maar het heeft, precies wat jij zegt. Het heeft te maken met het feit, wat is men uh, gewend? Gewend, ja. ja. En uh, als je, je half leven heb je gratis je auto neer kunnen zetten. Als je jij moet pens een keer... pensioendobbertje duik hebt... en al die mensen zetten al die auto in de straat... Dan hoor je het toch ook de buren niet dat hun een auto niet kwijt kunnen. Want die hadden daar ook weer last van. Ja, nou ja, ik Als je een commercieel ook... bedrijf hebt met ja. woonkamers of kamers die je verhuurt... dan vind ik dat je een deal moet maken dat je ergens je auto's voor weinig neer kan zetten... zodat ja, je gasten ja. daar naartoe kunnen. En dan, kom op, nou, ga verleden. Ja, ik betaal lopen. natuurlijk ook 80 euro hè, om, om te parkeren in het centrum. Ja. Waar dus geen, uh, dus niet de Krocht en de Halterstraat, maar uh, Schoolstraat en uh, de wijk <tus> erachter... Nou, ik vind het, dat vind ik wel normaal. Ik bedoel, nee, ik maar dat door... werd gisteren ook als... als 10 per als jaar de je om je auto's te mogen zetten ja. daar. Zondag. Dat werd gisteren ook heel weinig geld, hè? Ja, dat vind ik ook. Ja, dan ben ik kwijt twee keer een halve dag in Amsterdam even parkeren. Ja. Nee. Als je, nou, je nou, begint nou. te lullen, houden, ja. je <laughs> Zouden we er nooit over, over? Nee. <laughs> nee. Heb nou, jij nog ja. wat klaarstaan? <laughs> heb jij wat klaarstaan, Ger? Want dan kunnen we dan... Is de pauskatholiek, ja. We kunnen wel parkeren. Is dat dorpsgeneus of niet? Ja. Is dorpsgeneus. Prachtig.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 The sound of silence And in the naked light I saw Muziek, dames en heren. Mooi hoor. Bij de kant nog wel show om kwart over tien. Is dat een mooie afkondiging? Heel mooi. Moet ja, dat vond ik ook wel. Maar dan moet je het mee gaan doen. Ja, toch? Ja. ja een nachtelijke spotje inspreken. Hé, <laughs> Mike, een McDonizer. Overigens, over die het verkiezingen. Het verkiezingen over... <laughs> nog even nee, weg. Weg met die dikke heupen en dijen. Nu is er de Powerstepper. Om de Powerstepper te bestellen, dient u het nummer te bellen wat achter de vlag van uw land staat. Ja, ja. Wanneer de vlag van uw land niet in beeld verschijnt, bel dan het nummer in het Verenigd Koninkrijk. Maar bel zo Maar ik kan nu nou, ook niet ja. meer qua Brexit, hè? Nee. Dan moet je meer gaan doen dan inspreken. dat inspreken. Heb ik gedaan. Dat <laughs> Maanden, een jaar lang. Dat een, ik weet niet moest wat ik wat... Elke, elke, ik moest elke maand moest ik naar Londen. Achter Piccadilly. Ja. En daar uh, kwamen al die landen. Inspreken, ja. In spreken, <laughs> kwamen al die landen bij elkaar. Ja, ah, ja. Ja, het was echt fantastisch. En ik had het gekregen via. Uh, uh, hoe heet die? Oude Pittsburgh-Porter. Die ook vaak in Zandvoort. Uh, hij woonde toen in Zandvoort. Niet Jack Plooi, nee. Nee, nee, nee. Oh, Alert Kalf. Alert Kalf. Ja, Ali. Ja, ja. Ja. Ali. En Alert, die belde me op een gegeven moment. Die zei van... Ja, zou, zou jij dat willen inspreken? Ja, enig. Dat laat maar doen. En, uh, dus, maar toen, dan, dan ga je daar naartoe. En uh, nou, dan ging ik in de, in de, uh, uh, met de trein naar Schiphol. En uh, uh, vliegen. En dan kom je op uh, Heathrow aan. En dan in de tube. En daar uh, in het vliegtuig. En in de tube. Vertaalde ik dan... Al die Engelse dingen. Maar op een gegeven moment is dat niet, helemaal niemand die wel iets van Nederlands begreep. Nee, niemand kon het controleren, je kon alles zeggen ja, natuurlijk. Dus ik, ik was, zat altijd wel op de randje. Maar er kwamen ja. mensen uit al die <laughs> landen. Ja. Het? ja, er kwamen mensen uit al die landen daarheen... Ja. om in te spreken. Zweden, nou. Denemarken. Maar dat Ukraine, is dat, mag dat het was natuurlijk. Nee, maar dat was toen. Ik ja. denk, nu zou je gewoon een links. Ja, sturen. Je, op, doet op, gewoon, ja, ja, je ja, ja. kunt thuis je telefoon ja. het opnemen... en, ja. Ja, en natuurlijk. Maar dat is natuurlijk. Dat was helemaal niet zo. Nee, nee, nee, nee, en toen op een gegeven moment zat ik in... Uh, uh, uh, uh, was ik daar bij Piccadilly Circus... was er een, uh, een bomalarm... In, in, in, in de metro. Nou, dan maak je ook wat mee hoor. Ja. Halleluja, wat een gedoe zeg. En daar kreeg ik geld voor. Hè. Dan werd ik betaald. En dan ging ik naar uh, Regent Street. En dan had je de, de, uh, voor dat servies... Uh, ja, ja, ja. Het ja. Engels... Wedgewood? Uh, uh, uh, uh, Wedgewood. Nee. Oh, Wedgewood. Ja, ja en, en, de en zo heb ik een half servies van Wedgewood gekocht. Ja? Dus elke, elke keer maakte ik mijn geld meteen op... en dan kocht ik weer wat van Wedgewood. Maar heb je het nog of heb je het naar je hoofd gekregen in de scheiding? Nee, ik heb het aan mevrouw gegeven. Oh, toch? Ja. Ja, nou, weet je, het gaat natuurlijk je leven lang mee. Ja, natuurlijk. Net als die, net als die zilveren vergramde polsterbestekcassette. Het is ongelooflijk. Uit de achterbak van je auto. Ja. Ook, zo moe, ook zo moe van het masturberen met alleen maar droge resultaten. <lacht> oh ja, talking about. <lacht> ja, sorry hoor. Dus dat ja. is helemaal niet <lacht> <lacht> Overigens, uh, jij zegt dat. Ik zeg dat. Nee, nou, Je zegt dat, maar in, in een bedrijf in Cyprus... krijgen mensen tijdens werk de mogelijkheid... om stoom af te blazen tussen haakjes. Ja, het kan zelfs in een speciaal ontworpen ruimte... want jij begint erover, ik zal het voorzichtig doen. Af en toe ontspannen tijdens het werk moet kunnen. Maar in het Cypriotische bedrijf StripChat... dat is een porno-website uiteraard met een sociaal netwerk... gaan ze stapjes verder. <lacht> Werknemers mogen elke dag immers een half uurtje... Uh, zich even ontspannen in een afgesloten capsule. <laughs> Dit is geen primeur overigens. Vorig jaar introduceerde de baas van het bedrijf Erika Lustfilms. Het concept <laughs> ook al. Ze merkte, dat haar, ze, een dame, ze merkte dat haar werknemers door de coronapandemie... meer gespannen waren en minder energie hadden dan normaal. Ook kreeg, zij kreeg een, een half uurtje tussen haakjes speeltijd... Dat kan zorgen voor een betere focus, minder stress, meer productiviteit... en een betere samenwerking klonken daar. Misschien is voor ons, jongens, een tweede uur dat we er even 20 minuten ja, zijn. Ja. Ja, dan kom ik, dan kom ik, hey, dan kom ik er straks naar buiten. En de vraag is, hoe was je pauze? En nou, Dan zeg ik ook ruk. Ja, een ruk pauze. Ja. Ruk -pauze ja. oh. Dat is een goed verhaal. Jongen, jongen, maar het is natuurlijk wel, wel, ja. wel vaak bij bedrijven dat je op een gegeven moment... als je rookte, dan ging op een gegeven moment ging iemand tegen je zeggen... inderdaad, ja, luister je bent nu acht keer per dag weggewezen, tien ja. minuten... Je moet een uurtje minder betaald krijgen, maar dit is natuurlijk gewoon uh, dit is, dit is een cadeautje van de nee, zaak. Nee, maar dit heeft dan een voordeel. Rook heeft geen voordeel volgens mij. Nee. Het schelpt een paar letters in het woord. Van he? rugpauze naar rookpauze, dat is niet elke Titel van mijn nieuwe boek. Heb je hem gewoon klaar liggen dan? Heb je een beetje je? leuke, sympathieke up-muziek? Ja, ik, ik heb uh, hartstikke, hartstikke leuk. je vrolijkheid ja. gebruiken? Ja. Alleen maar vrolijkheid. Lijkt mij een goed plan. Even kijken. Beatles hadden het wel Ik vind het wel heel erg vrolijk. Oh ja. Ja. Lent Denk ja. daar niet licht over. Nee. Kut de ramen open zou ik ja. zeggen. Ja. Maar je hebt het koud, hè? <laughs> Janker. Nou, niet, niet. <laughs> Altijd koud. Altijd koud. Altijd koud. You are the sunshine. Ja, Stevie Wonder. Ja, inderdaad, daar heb jij helemaal gelijk in. En dat is door... speciaal voor mijn vrouw, jongens. Kijk eens De Sunshine of My Life. Ja. Dat is toch lief van mij? Ja, heel ja. leuk. Ja, van ja. de vrouw. Ja. Is het zo'n mooi nummer dit? Nou, ja. nou dat, dat, dat Het ja, dat ja, gaat, gaat uh, meer mee om de tekst. Ja, Ja, ja. ja we kunnen nog één gedraaid En zij. Nee. <laughs> ja, We moeten moet de 50 euro maken, ja. overmaken. Nee, jongens, zij staat op 5 op de lijst van de VVD. Ik weet het. Op ja, nummer 5. Dus ja, we kunnen uh, allemaal voorkeur stemmen. dan komt ze waarschijnlijk. Ja hoor. Naar boven drijven. Ja, ja, wacht, even, maar wacht, even. Ja, wacht even. Wacht even. Wacht even. Gaan even. terug, man. Wacht even. Want daar krijg ik nog een klacht over. Waarover? Binnen de burelen van ZFM. Oh, Oeh, vertel. Ja, want er, is, uh, binnen, ja, er staat weer uh, iemand anders op, uh, op een lijst. Die dat, die dat misschien ook vindt. En dat is een bestuurslid. Dus die Kort, begon al uh, gelijk met zijn vinger omhoog. Daar moeten jullie Gerl over aanspreken. Dat is waar. Dan moeten ze maar lekker. Ja. Ja. Nee, stem joh. stem. stem even, op. <laughs> stem OPC. Rob, ik vind het jou hoor. Ik stem gewoon deze zes. Maak je geen zorgen. Ja, ik stem ja, gewoon Daar op komen op we... nummer vijf <laughs> van de VVD, joh. Stem al heel ja, uh, <coughs> dus, uh, Maak je geen zorgen. Mag ik, mag ik uh, even twijfelen tussen de dorpspartij en de Partij van de Arbeid? Nee, je moet helemaal gewoon uh, nummer vijf van de VVD stemmen. <laughs> nee, maar luister, dat ga ik niet doen. We zijn heel goed verdeeld. Want Hans stemt uh, uh, GroenLinks. Jij stemt Partij van de Arbeid. GroenLinks. Link. Ho, ho, ho. Ik dat is toch geen uitgemaakt. Ik stemt VVD volgens mij. Maar dat ja. maakt niet uit wat hij stemt. Als jij VVD stemt en hij GroenLinks. Ik, deze is het allemaal prima verdeeld, man. Ja. Dus een beetje als je reclame maar Moet je voor iedereen reclame. Ik vind ze ja. allemaal goed. Of ja. één partij na. Ja. Welke? Ja, daar laat Tino zich niet over Dat zeg ik niet. Dat, dat, is, dat is waarschijnlijk iemand die geen Oekraïners is, is te Nou, ik heb, gezocht, ik heb gezocht naar een partij waar geen ruzie is geweest in de afgelopen jaren. Dat is lastig. En dat nou, dat was, is heel dat is, lastig. Hoor. Ja. Ja. dat is lastig hoor. Dan nee, het maar het is nu een partij. Als die nog bestaat, die verstonden elkaar nou, niet. Meer. Nee. Jongens, het is nu allemaal. Ze zijn allemaal vrienden. Ze zijn allemaal gezellig met elkaar. Ja, ja maar dat gaat ja. helemaal goed. Dat wordt Ja, nu. Ja, nu. nu. nu. Maar, maar straks, als ze in de gemeenteraad zitten, niet meer hoor. Dat het toch een oudere partij Ah, die die ja die is er nog steeds maar die maken nooit ruzie want je gaat horen praten ik denk aan die, aan die verhalen van Asterix en Obelix dat je daar zo'n oude druïde met zo'n uh, toeterauze oor even zitten dat ja. zo geen, is. geen ruzie je moet er met jouw beelden gaan praten ja, geen maar ruzie die maken het, de het, het de meest 50 nee. plus ah, ja, Rus, die, al die ouders, die rollen steeds over elkaar in de politiek ja, die is Henk, uh, Henk Krol die had meteen stront die 50 plus ja Henk Krol is kampioen Jan Nagels. Jan Nagels is ook Zeg, ja, wat maar creëren, is dat zegt. Hoe, ja, ja, ja, hoe ja. moet je in de gaten houden? Ja, zelfs in een partij is Volt, hè, waarvan je ja, niet verwacht dat ja. daar ooit iets zou gebeuren. Ja, nu wel. Ja, ik, uh, ja, ja nu de nou, jongens, die, die DAS ja. was een nou, prima Europese partij. Ja, vindt, uh, niks ja. aan de hand. Uh, en Sylvane? heeft die, uh, ja. Ja, dus je heeft meteen ja, ja. Die, tweede, die tweede. Ja, maar die heeft discussie met zichzelf. Ja, met nee, nee, nee die tweede man uit is weggestuurd in verband met het oh. gedoe, was ook al... Oh ja, maar, die is ook weer gestuurd. Ja, die ja, is geen partij. Heb ja, nee, like, je ja. die, die mevrouw, mevrouw de Haan uit... Een lijst van het kom, uh, Uit de, de VVD. plus oh ja. Mevrouw We We De Haan, uit de haan. Ja, die... <laughs> Ken het Koogende Kijk, dat is wel uit het nest gevallen. <laughs> uh, maar je hebt een groep aangehaald, de groep De Haan. Dat is allemaal van die één van die ja, ja, ja, ja, ja, ja. pit. Dus die noemen zichzelf zelf ook allemaal de groep. Nou, Hendrik Haan, het Koogende Zaan. En de blijf open laten staan. Zullen wij zeggen dat wij de groep Kan Nog heten? Dan hebben wij ook een groep. Nou, dat is, dat is misschien wel een ja, hele goede, toch? Ja, ja maar we zijn niet met te vieren, maar, uh. Nou, we zijn ook maar een afscheiding, e misschien wel. Van, van de partijen. Nee, natuurlijk niet. Ik, ik heb de kieskrant. <grijgelt> ja, he, ze op vinden allemaal hetzelfde. Ik heb op het AD, heb ik de kieswijzer in Ja, Ik heb het niet gedaan. Op AD.nl kun je kijken. Er is een kieswijzer en dan zit Zandvoort ook bij. Dus kun je wat er vroeger ook was, kun je gewoon intoetsen. En dat zijn allemaal wel punten van is wat vind je belangrijk? We zijn net over parkeren. Ja, of uh, ja, ja, ja. Moeten, moeten badgasten ook uh, de toeristenbelasting betalen? Ja, ja, dat zijn ja, ja. allemaal wel specifieke ja. punten voor Ja. En waar kwam jij uit dan? Waar ik uit kwam? GroenLinks en D66. Ik stem gewoon D66. Oké, oké. Ook een beetje in het midden, een beetje veilig man. Een beetje goed nadenken met z'n allen. Niet naar links, niet naar rechts, gewoon een beetje elkaar een beetje Ja. Ik vind het wel leuk dat er een hele hoop jonge mensen in zitten absoluut nu ja dat is winst. Ja, dat, ja. dat is winst winst dat vind ik ook dat is, uh, en zo'n zo'n zo'n uh, Sven Trommel is, is een leuke gast ja, die groot van van ja. uh, wat een trommel is dat C dat is van trommel, Floor trommel trommel <laughs> van Floor van ja. Floor van ja. van, van, van die tak van de Vistak. Ja. Oh, overvloed Oké. Okay. Ja. Maar jij zei ook al de Zee, Mirko Gerrit. De Zee, Mirko ja, Gerrit. dat is ook goed gisteren ja. Dan avond. zit er ook nog uh, uh, de zoon van Peter Heidebrink. Uh, Peter Kramer uh. bedoel je? Ja, die zit uh, bij de gemeente Blange Zandvoort volgens yeah. mij. Maar die jongen die bus ZFM, uh, die Jelmer, die zit ook volgens mij? Nee, die staat niet op gepresenteerd. Lijst, nee. Nee, Staat niet op een lijst. Okay. Die zag ik ergens van mij schuiven. Ja, die presenteerde. Oh, dus jongeren-debat. Uh, jongere jongere. Nou, heb je nog de dochter van Belinda hè? Ja, dat vind een... ik trouwens oud... wel heel veel parallellen tussen Jong Zandvoort en Oud Zandvoort. Kijk maar eens op de lijst. Ja, uh, bij Oud uh, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Z ja, ja. staat uh, Kramer nou ja. Geurenson en bij Jong Zandvoort uh, ja, Kramer ja, Geurenson. Dat, dat, dat vind is toch je, wel, wel een wat ja. positief? Want er zijn ook een aantal partijen, zie ik een aantal mensen op staan. Ik heb nog nooit van die mensen gehoord. Wie zijn deze mensen? Ja, maar goed, uh, als je vernieuwing in de politiek wil... dan moet je ook uh, ja, dat we, soort mensen... Ik zeg dit zonder enige kennis van zaken... maar Hoog. misschien ja. zijn het mensen die wonen hier pas drie jaar. Dat zou, zou kunnen. kunnen. Zou dat, kunnen. Kan, dat kan. Ja, dat kan. Ja. Ja, ik heb die hebben een ja. helikopterview misschien? Er zijn twee dingen. Als je je hele leven lang woont, heb je of last van te veel kennis. Hoewel, ik twijfel bij veel op. <laughs> of, ja, nee, maar... De, waardoor, je, nee, waardoor je dingen zijn ingesleten. Ja. Maar, maar ik vind wel dat je heel veel... naar uh, onbevoren tegen dingen aan moet, uh, moet kijken. Dat is lastig als je je hele leven dat lang, is, lang woont. En dat is heel lastig als je zeker hier woont. Maar probeer het maar eens. Uh, ik vind het al een opgave op zich. Nou, Er is een speciale verkiezingskrant. Is er ook uitgebracht. Ja, dat zag ja, ik. Ja. Ja. Door, uh, ja. Die heb ik even doorgespeeld. Ja. ja. Ja, hartstikke leuk. Die heb je, door, en, en, heb je die uh, niet doorgespind? Nee, die heb ik wel doorgespeeld Oh, je hebt niet alle, alle verkiezingsprogramma's gelezen op... Uh, hè, die, dat zijn de uitgebreidere festies. Nee, ik heb data's. die verkiezingskrant gelezen en ik heb die kieswijzer ingevuld. Oh, oké. Okay, ja, ja, ja. Nou, ja. ja. ja, eigenlijk moet je ook... En wat ik leuk vind, doorges. al die debatten, kom ik weer de burgemeester tegen. Ja, dat is Weet wel leuk. Jou, dat, ja, dat is enorm betrokken. En, uh, Toch een man. Ja, een ja. gozer. Ja, absoluut. Ja, erbij hebben. Ja, nou, komende vrijdag de laatste, laatste Komende vrijdag de laatste in de krocht. Ja, ik ga, Lijst, ik ga lijsttrekkers. Ga ook het op. Ja, ja. ja, ja. Dus de, de, de, de, de lijsttrekkers inderdaad. Wanneer is dat? maar. Komend ja, is vrijdag. 8 uur. Hoe laat? 8, 8 uur. uur. Is dat drank? In de, uh, ja, natuurlijk. Oh, daar kom ik. <laughs> ja, dat was mijn overweging ook. Maar en <laughs> ja, ik, uh, ik, uh, ik ben er ook. En de kocht is gewoon een biertje, 1,30 toch? Ik weet het niet. Nou, Net vroeger bij TCB. Uh, ja. Ja? ja, gewoon een goedkoop biertje. Dat is het. TCB was een halve liter 1,40. Helemaal dat weet jij mij goed. Oké, half een liter. Ja, half een liter even. Ja. Ja, en hierna dan maar even het uh, sportnieuws uh, doen. Ja, ja, het is half elf, hè? Ja, maar je kan, ja, je kan ook. wel Ja, kapbel ja, even. We beginnen met een Azepin. Azepin? Die, die ja. komt mede. Alweer die, die, ja. ja, nee, nee, die, die komt even voorbij, denk ik. Nee, die komt niet meer ja. voorbij. En we gaan het niet over hebben. Die komt niet meer voorbij.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 the door. Komt hij voor de, de tweede keer langs Polen? Ja, maakt dat nou allemaal uit, joh? Nou, niet, Daar zit toch helemaal niemand mee? Nee. Wereldster, toch? Ja, mag ja, ja, wel. Mag hoor. Nee, hey, even uh, nog uh, terugkomen uh, op het uh, stemmen. Want dus er, er even uh, ik denk dat het wel belangrijk is om even aan te geven waar je kan stemmen hmm? in Zandvoort: het Zandvoort Museum, de Zwaluweestraat. Uh, is het een Zwaluweestraat? Ja, Daar ja, ja. is ik geboren, is een beetje. Oké. Okay. Uh, Strandhotel uh, Centerparks, ja. kan je stemmen. Oranje Nasserschool, Leijsterstraat, De Blauwe Tram. Uh, de Brede School, uh, Louis-Davenstraat, Carré 1. Wat uh, is we Waarom? Bij Louis Raas, Bij de geen. Bij de bibliotheek. bij de Zelfs op circuit verzond voor twee stemmen. Bij de Red Bull Lounge. Beholpen voor mensen die geen trappen kunnen lopen. Even nog één ding. Dat is voor de zwevende kiezer. De Red Bull geeft die naam met vleugels. Ja, dat is een hele goede Ja, dat was een scherp. van jou. Ja, goede grap. Eh Even kijken, pluspunt in de Vlamingstraat. Uh, wooncentrum kost verloren. Burgemeester Namijnstraat, uh, ja. Laan. Ja, te laag uh, Nummer 100. Nieuw Unicum kan je natuurlijk stemmen. En iedereen weet waar dat is. De Bodaan uh, in uh, Bentveld. Uh, Bentveld. Bentveld kan je ook. Uh, wat is het onderscheid voor de uh, Soppen? Ja ja ja, ja, uh, ja, ja, ja. ja. Uh, zeker. Ik denk dat ik daar ga stemmen, denk ik. Want ik ja. moet toch uh, daar... Moet uit, toch, 800, uh, toch ja, langs, ja, maar ja. ik moet mijn kranten daar uh, aan <laughs> gooien. Dus, uh, Op om dinsdag <laughs> kun je ook stemmen, <laughs> De, de Nicolaas ja. school in uh, de Jacques P. in Noord. En het NS-station. En, en dan kan je meteen bij uh, hoe heet het kan je meentje halen ja. bij wijnenzee. Ja. En dan, en dan, uh, Dat nog is een goeie. Hè? Ah, nog ja, één ding. Het goeie. Maar waar zit dan het, waar zit het uh, in het station? Het, uh, ik heb geen gebruik? idee. Gewoon, gewoon binnen, binnen het medischhoofd. Ja. Uh, nee, er zit een kunstenares en er zit een, volgens mij een nou, het van school. Ik denk gewoon en... in, de, in de ruimte waar, uh, waar je. Nee, er zit toch dus aan de zijkant nog een ruimtje. Ja, ja, ja, ja dat, soort, dat, dat, uh, zou dat zou kunnen. Het, dat zou kunnen. En op maandag 14 en dinsdag 15 maart zijn er al drie stembureaus open: dat is het Trandhotel aan Centerparks en de Brede. Dus de school het Ja, en het circuit van Zandvoort. Red Bull Lounge. Hmm. Ja. Maar leuk. ik hoorde net dat je daar de trap niet op kon. Nee, daar kom je de trap niet op. Uh, uh, andere K groot nieuws uit Zandvoort. Oh. Ja. Uh, dat kwam voorbij. De, ik weet, ken deze mevrouw niet. De hier had Chantal van der Meijen. Chantal? Ja, Chantal. Yes. Ja, Chantal ah, leuk Geen bij je. Leuk mensen, Vooral met dieren, zijn is heel leuk, heb ik gehoord. Uh, maar het is de dierenarts, Chantal van de Meij. Ik heb geen idee van welke... Uh, uh, welke partij? Pra welke praktijk zij is. Nee, ze schijnt van... Uh, nee. uh, maar die heeft dus gewaarschuwd voor um, giftige hondenpoep. Hallo, bent u daar nog? Giftige hondenpoep? Ja, ja nee, een woord dat je niet te vaak hoort. Giftige hondenpoep. Dat hoor je zeker niet Ja, nee, vaak. het is... Kijk, sommige mensen vergeten dan uh, met een plastic zakje de hondenpoep uh, op te ruimen. Uh, maar het is gevaarlijk voor andere honden omdat uh, er zit, uh, hallo, Giardia zit erin. En, en dat is? zijn geen Belgische chocolaatjes, dat is Giandua. Dit is Dus vergis je daar niet in. Dit is Giardia, dat is een, een ziekte, een parasiet. Die in je darmen gaat zitten. Dus daar kun je dus, uh, dat is niet goed, uh, kan de hond van uitdrogen. Dus kijk uit. Maar niet alleen honden kunnen er ziek worden, maar ook katten en jonge kinderen. Oké. Okay. Oeh, dat is uh, leuk. Dus, ja. Als kinderen in de duinen spelen, kijk uit voor hondendrollages. Honderdage. En niet gaan piollen, als in poep op de tafel spelen met de rollen. Ja. Dat gaan we niet doen. Um, kijk uit voor hondenrollen, ja. Ja, ja. in, zegt Chantal van der mij. Ja, dat ja. is uh, een nou, goede tip. Ja, er zit wel, ja, zeker. Maar dus, want de meeste kinderen die in de hebben speelt, die komen, zei, zei, die komen vaak met poep op hun kleren terug. Ik weet niet wat voor kinderen dat zijn, maar goed. Poepkleren. Uh, poepkleren, ja. Maar uh, moet poepkinderen. Dus, uh, ja. Poepkinderen. Ja, poepkinderen. moet je een beetje uitkijken. Dus uh, ja. kijk uit voor hondenpoep, jongen. Ja, uh, nu ga ik ingrijpen. Want, want, want, want ja, er zitten, zitten mensen dus overal uh, Ik heb net twee telefoontjes van mensen die nog een <laughs> stukje over hondenpoep wilden horen. Hé <laughs> hey Hans, oude rups, wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Nou, je zou beter kunnen zeggen, wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Want, gaat er gebeuren uh, ja, want ja, ja. het is een belangrijk... Hé, hey, telefoon gaat. Ja, even wachten, even wachten. Wie is dit? Oh, dat ben jij. Ja, dat ben ik. Ben ik dat is wat een mooie beeld dan. Nee. Ja, mooi ja, maar uh, mooi. Uh, Nou, wat gaat er gebeuren jongens? Want uh, uh, het gaat gebeuren. Nog ja. even, vrijdag begint het. Nee, donderdag begint het. Donderdag, uh, de, de, de, de test officiële testen? In Bahrein. Ja, nog meer. Ja, ja, wat, wat is dit nou? Dori. Mark zit in de radio, dag! <laughs> maar hoe uh, heet het? Donderdag gaan we beginnen met de tweede test. Hè, want de eerste was ja. in Barcelona, dat weten we allemaal. We gaan misschien iets meer zien van die wagens hoe ze dan uh, die week later, want dan beginnen ze de twintigste op uh, Bahrein te racen. Hoe ze eruit gaan zien. Want uh, ja, ze zeiden al in Barcelona. Heb je dus niet gezien, ze helemaal, het is Ja, eigenlijk uh, ook beetje... Ja, dat bedoel ik. Ja. Nou, er, er werd ook gezegd dat uh, Red Bull een halve seconde achter zou liggen op Mercedes. Hè. Dat was een half seconde van Barcelona. Nou, of ja, ja nou, denk Barcelona. Ja, goed, Marco heeft al gezegd dat klopt helemaal niet. Nee. We komen sterk terug. En we hebben allemaal nieuwe dingen en dit en dat. En, uh, nou goed, wie gaat, er, wie gaat er een race voor uh, uh, rijden voor Haas? Dat is... Jovanazzi. Vittipaldi? Jovanazzi? Nou, Ficci, Ficci Paldi gaat in ieder geval die, uh, die, die. Test, doen. Ja, ja, die test doen. Ja, die gaat die test doen? Okay. die gaat test doen. Is dat over de familie van Emerson? Dus ja, ja, ja, ja is dat, dat de klein, klein, de klein is de uh, ja, kleinzoon ja. van ja. Emerson. Ja, tweevoudig wereldkampioen. Emerson Paldi. Een hele bekende coureur natuurlijk. Ja. Maar die kleinzoon gaat dus... Uh, hebben, dat was eigenlijk al de officiële testcoureur. Dus die mag uh, die Pietro Paldi. Ja, maar ze willen toch een wat ervarenere coureur hebben in de race. Dus dat wordt inderdaad waarschijnlijk Giovanazzi. Ja. Ja. Maar is er nog één die genoemd werd, een jongen die in de Formule 2... Uh... Ja, dat zou ja. kunnen. Maar ik denk dat uh, Giovanazzi ook door zijn contacten met Alfa Romeo... Vind Die er een beetje bezig. geld mee? Ja, misschien ook dan wel. Dat heeft hij, Zit er een Ferrari-motor in? Ja. Ja. Ja, ja. Haas heeft een ferrari man. Ja, ja, ja, Ja, Dus, dus, dus Alfa Romeo. Ja. ja, nou ja, hij staat bij Alfa Romeo. Maar uh, Ferrari-Alfa Romeo, dat is ook... De, de, dat bedoel ik toch, dat is de familie. Ja. Maar uh, Gioffinacci is wel een goede koele. Ja no, absoluut. Dat talent. Haas heeft wel wat problemen met, uh, uh, met de auto's die er nog eigenlijk pas vandaag komen. Dus een beetje laat, hè. Want die, die zouden met een vliegtuig uit Istanbul worden opgehaald in, uh, in Engeland. En, uh, maar de vliegtuig was kapot. Dus uh, het zou kunnen zijn dat ze de eerste dag niet eens meedoen. Mm. Oké, okay. ja, nee, Dat moet bestekkerd worden, want ja, Ali Oerokali nou ja. gaat eraf. Nou, Oerokali hadden ze er al afgehaald okay. voor die test in Barcelona, volgens oh, mij. Ja, ja. ja toch is wel. Daar hebben ze het dan... Hey, dat gaat er ook uit, hè? Um, um. Nou ja, uh, maaspin. Uh, uh, Alles vanuit Rusland. Wat? Alle, alle, alle Grand Prix die voor ja, Sint-Petersburg. Ja, ja, de Grand Prix van Rusland. Sint-Petersburg, dat is ook gaan noemen dat gaat ook niet meer door. de Formule E, inderdaad. Ja, ja nee, dat, kan, dat, dat klopt. en uh, Ze hebben het trouwens allemaal van de kalender gehad. En niet alleen van de kalender gehad, maar ook voor de volgende jaren al... Uh, uh, gezegd van, dat, daar gaan we dus niet, uh, niet rijden. Nou ja, misschien komt er een oplossing in uh, Rusland-Oekraïne en uh, ja, dan kan alles weer anders worden natuurlijk. Ik hoop het voor iedereen. Ja, ik... uh, maar die Maas, die rijdt gewoon in Skelter hoor. De komende twee ja, die, ja. Uh, die, zal, uh, <laughs> die zal niet rijden. Uh, uh, Max die rijdt trouwens vrijdag de hele dag. Ja. Uh, en en Perez donderdag. En dan gaan ze zaterdag, dus de laatste testdag, drie dagen en dan gaat het uh, ochtends. Uh, middags. Uh. Heb jij nog iets gehoord over het feit dat die auto's allemaal begonnen te, te, te bumpen? Ja, dat is, is een speciaal ee, naam voor. Ja. Volgens mij heeft Leclerc gezegd... dat het lijkt alsof je in een, in een vliegtuig zit met hele... Ja, ja die tubelessie. auto's ja. zijn allemaal ja. iets te veel... Ja, je ziet het, ja, het ook, hè? He? Ja. Ja. Vorige keer zei Hans Klok, die ligt met uit omdat hij alles van Arie kan Maan niet kan heeft met vloer te maken. Ja, met die vloer, waardoor ja, ze gewoon... Klopt. dat zullen ze waarschijnlijk hopelijk vervangen hebben. Maar alle, ja, alle, alle teams hadden last van dat die ja. auto's... Ja, dat klopt. Maar de downforce is zo groot... dat die als de weg maar een kleine bobbel heeft... Dan laat hij hem los. Ze hebben het in de tunnel geprobeerd en dan gaan ze het circuit op en dan blijkt het toch net iets anders Precies, te zijn. Ja. Ja. Nou ja, zolang ze nog niet de lucht in schieten, dan uh, valt Precies, het op. Precies. En, en, en, uh, ja, en let maar op, op ja. donderdag en vrijdag zie je er waarschijnlijk niks meer van bij de meesten. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Denk ik ook niet. Ja, ja Max uh, uh, heeft een kostje gekocht he, bij... Uh, ja, die is uh, ja, een 45, een 45 miljoen, mm -hmm. rond 45 miljoen zou hij uh, gaan. Maar in de zitten de er ook consumptiebonnen bij? Uh, hij, verdiend... moet wel, hij moet wel contributie betalen. Hij verdient, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, hij verdient een miljoen per week. De eerste miljoen per week kun je natuurlijk niet maar nee, Hij ja. moet ook voor zijn Red Bull's gaan betalen. Dat ja. heb ik ook gehoord. Ja. Maar wel een ja, speciale prijs. 1,50 uh, in plaats van 2 euro. Ja, dat is natuurlijk <laughs> wel lekker. Dan Hij je ook nog een klantenkaart uh, bij de Jumbo. Dat uh, bedrag, <laughs> dat is natuurlijk zonder dat die Max Verstappen petjes die er allemaal verkocht worden ja, alle, dus gewoon ja, dus ja, ja. 5 miljoen ja. gewoon ja. voor, ja. voor, voor rondjes rijden. Niet gewoon 55 miljoen. Ja, in de sponsoring in een van, jaar. van Jumbo ja? en eh uh, Het, en het racen racen die, Maar dat zat los van waarschijnlijk ja, ja, ja, 5 ja, ja, miljoen. Ja ja ja, ja, ja ja ja. Maar wat denk je ook alleen met het startnummer 1 en daar de merchandise op zitten? Dat, dat, dat, dat komt een miljoen per week ja, alleen in petjes binnen. Maar ja, nou, goed, nou, uh, hij wordt daarmee de best betaalde uh, sporter uh, van Nederland, hè? Zo, ja. absoluut. En Ooit, en, uh, okay, die, die hongballers, die, die, die, ja. die verdienen ook al op geld, hoor, in Amerika. Twee jongens. Uh, maar dat is ongeveer maar de helft. Maar ja, de voetballers, de, voetballers, de, voetballers de verdienen nog steeds het meest. Wie? Voetballers? Nou, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. die hongballers. verdienen het meest. Het nee, mee. nee, nee. nee, voetballers toch? Nee, nee natuurlijk niet. Die jongballers. die nee. Uken, niet zo uh, de, uh, ja, is niet zo'n. Ja, die van der Vaart. Hoe nee, van de Vaart? Ja, dat nee, me, is, weet ik niet. Hij noemt hem. Hij had een laanpost. Hij dacht vorige keer dat Jordi Kruijff de vader van Jongen was. Dat wist ik niet. Echt? Dus geloof Jordi Kruijf is niet de uh, that... <muchters> <libans> <gurgers> <gurger> <lacht> Krush, is vader <gurger> van <valt vale> <gurgers> Jongen? <Cruyff>. Ja, ja, Klaar. Nee. Je weet het Die Die jongballers die in Amerika. Bij de Dodgers, weet ik wat ik Ja, zoiets. Zijn allemaal die verdienen 30, 40 miljoen per jaar. Nee, nee, nee, nee. Minder dan, hè. Het ja, zou van 55. zou ook zo'n 20 miljoen zijn. Dat is, sowieso, ik zou echt snel niet... zegt is het helemaal niks. Maar wat, wat heeft uh, uh, Helmoet Marko nou gezegd? Ze, ze hebben een goede deal gemaakt met Stappen. Dus wat ook. Heet? wat uh, heet? Want, want ze, ze maken een deal met een, met een nieuwe sponsor. Ja, sowieso. Hè? Ze hebben een nieuwe sponsor. Voor 500 miljoen? Ja, ze kunnen het goed betalen. Maar wat gebeurt er nou de komende jaren waarschijnlijk? Je hebt nu de budget cap voor die teams. Maar er komt waarschijnlijk ook een budget cap voor de coureurs. We mm -hmm. ja. gaan betalen. En. Maar goed, zolang uh, Max die, die, die, die dat contract heeft, zal dat niet... 2028 loopt het tot. Hoor. Ja, 2028, ja. ja, tot en met 2028. Nou, dan dus. hebben we nog een hoop... Het uh, is hier bijna 30, hè, dus... Uh, heb jij al uh, Fireplay? <coughs> ja, heb ik uh, geïnstalleerd via uh, ja, ik ook. Uh, Fireplay zelf. Het was niet Mag makkelijk, ook. maar het is ja. wel gelukt en, ja. uh, zijn, uh, ze zijn een stuk sneller met het afschrijven van je abonnementstof. Nu nog 9,99. Ja. Want dat was gisteren er al af. Oh ja. ja. <laughs> ja en ik heb er langer over gedaan ja. om. Uh, te <laughs> ja, ja, maar was, die die reportages die van Max Verstappen. van een half uurtje, die staat er nu al. Ja, nou ja, goed. Het niet er, voor, maar ja. dat was natuurlijk een extra ja. Nee, dat heb ik ook gezien. Ik vond het, vond het geen... Geld. een helemaal uh, niks nieuws. Hij zat in de stoel een beetje te babbelen. Ja. wat hij gedaan had. En, ja. wat, wat het leek bellen. erop dat het een beetje sneller in elkaar was geflanscht. De beelden. We waren wel mooi, natuurlijk. Ja. Hetzelfde met, met, met, met, met het programma over. Uh, met, met, uh, Am, Ember Brandsen. Ember Brandsen en, en, en, uh, Kimi, en uh, Kimi Rijkonen. Kimi Tom Christensen. Ja. En die Tom Christensen, Christensen begrijp ja. ik niet. Dat, dat, is je toch, je? A, dat is toch een Le Mans rijden? Ja. Ja. ja, maar het is gewoon een autosport. Ja, wie, geen die, die, nee, het is geen familie. Christensen, nog niet? Ja, ja. ja, ja nou ja, goed, daar weet ik wel. Hoor ik nou Kimi Rijkonen noemen? Volgens mij is het Mika Hakkinen. Mika Hakkinen, ja. Ga ik Rijkone? Ja, juist. Ja, oh, dan heb ik het verkeerd. Maar goed, we wachten ook, natuurlijk ook op het Drive to Survive: het ja. nieuwe seizoen. Het vierde Dat mag niet aan uh, mij, hè? Nee. Nee. nee, dat klopt, ja, inderdaad. Het gaat 11 uh, uh, maart in, uh, in uh, première op uh, Netflix. Ja, uh, wat jij zegt, uh, dat klopt, dat uh, Max dat helemaal niks vindt. Hè. Hij vindt dat het... Uh, Amerikaans, te, te de Amerikaanse ja, leading de de suspect. De ja. suspect. Klopt, ja, ja. en een uh, creatief gemonteerd... Een beetje en, als de uh, Meiland, dat vind ja. Hij heeft daar wel een beetje gelijk in. Snap. Ja. Ja. Ja. Nou ja, wat we wel krijgen te zien is uh, nadere kennis maken met Tsunoda. Dat is, lijkt me wel leuk, hè. Die ja. dat uh, kleine ventje. Uh, ze hebben gefilmd bij Horner thuis en uh, oh, ja. ook die, die die woont ook uh, zo lullig jongen Ja, ja jongen. ook uh, god. Oh, god, god god god nou ja, hij is getrouwd met uh, Gary, eh? Gary ja. Gerry ja, Horner ja ja heel heel wel die uh, komt ook aan bod en uh, Spice Girl. Uh, zelfs al, uh, zelfs, al uh, zelfs als uh, de de vrouw van uh, Toto Wolff Susie Susie Wolff ja die komt uh. Susie Wolff die komt nou, daar is ook een reis nou. die kan oh, ook toe, een beetje koud no, to no to <laughs> ja ja Nou, we hebben natuurlijk no Mikey no Mikey Giordano die die weer veel aan bod zal maar die strijd tussen uh, Max en, en Lewis... Dat, dat, ja, die uh, zal toch uh, op een of andere manier in beeld moeten worden Nee, gebracht. dat gaan ze doen. Alleen wat, wat, ja, wat volgens mij vond. Ja. Kijk, op het moment dat iemand een beetje zag de pitbox uitloopt... Ja, dan ja, monteren ze ja. dat over een, over een fragment... wat ze ook in... Wat ze natuurlijk ook in dierenfilms doen. Ze spreken als, het opnieuw in ook, hè? Als een leeuwse hol uitkomt zegt: Nou, de leeuw heeft honger. Ja, weet jij ja, wel wat ja, een ja, leeuw ja, denkt? Ja, ja. Allemaal, allemaal gespeeld. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar het, het, het, ze hebben ook de, de, de zeg maar de, de, de het, commentaar, het, het televisiecommentaar opnieuw ingesproken. Dus dat ze zo? kunnen dan, ja, het is allemaal opnieuw ingesproken. Oh. Dus ze kunnen dan ook zeggen van: Nou, uh, we, gaan, uh, uh, we gaan ons daarop focussen en we gaan ons daar. Ja, met John. precies. Dus niet, het is niet uh, het originele. Uh, um, nee, dat is uh, natuurlijk heel Amerikaans. Ze maken, het gewoon, ze maken er een soop van. Ja, ja. Nee, inderdaad. Nou, je, je, je kan moeilijk die, uh, wat er gezegd werd in uh, Max van Oort... toen hij vlak uh, daarna over de ja. finish kwam... Nee, ja, dat dat wilde, wilde. Oh my lord, Max, oh my god. Want iedereen dacht dat dat Albon was, ja. dat zei. Maar dat was hem niet. Nee, hè? Nee, dat was gewoon uh, Lambiaze, zijn race-engineer, zeg maar. Oké. Okay. En uh, ja, dat heeft hij uh, Albon uh, gezegd, want die krijgt deze horen van... Leuk zeg, dat jij als eerste Max moet feliciteren. <laughs> hij zei, dat was ik helemaal niet. <laughs> er leidt, misschien lijkt die stem erop, maar goed, uh, dat is ook opgelost. Nou, we hebben uh, de Grand Prix van Imola, uh, Emiliana Romagna uh, tot 2025. Uh, ja, we moeten ook horen wat, wat Sanford nou gaat doen. Hè? Ik bedoel, die, hebben, die hebben in ieder geval nog een contract voor twee seizoenen. Hè? Hebben, ja. Je had drie seizoenen, nou is er één geweest. Dus tot en met drie, Ik heb gehoord dat dus op de partij van de vrouw van Gerst stemt... dat er nog eentje bij komt. Ja, Siska gaat ervoor dus zorgen, een... zorgen dat. Ja, die gaat er met een keihard tegenaan. Tot ja. 2032, ja. heb ik ja. gehoord. Zo. Die is gek ja. op auto Nooit. Net zo goed als jij voetbal. Ja, <laughs> nou jongens, als laatste wil ik nog eventjes iets zeggen Dorten? over uh, de... Dorter? Nee, nee Dorter, nee, oh. nee, ga nog oh. Formule 1. de Andretti's, die hebben we wel gehoord, hè. Ja, Andretti, die zou toch uh, Haas dus Haas kopen? Ja, nou, die Michael Andretti, uh, die ook actief is in allerlei andere uh, takken van... Heeft het ook geen Formule 1, toch? Uh, ja, Michael. klopt, ja, ja, ja, ja klopt. En, uh, maar die we zou uh, uh, haas uh, Alfa overnemen, maar dat is... Uh, op het laatste veranderde Haas al hun voorwaarden, waardoor hij dat niet gedaan heeft. Maar hij heeft nu een, een aanvraag ingediend bij de FIA om in 2024 met een nieuw team te komen. En um, ja, uh, Red Bull en Mercedes die hebben daar een beetje sceptisch op gereageerd. Uh, Toto Wolff heeft zelfs gezegd van... Uh, no, uh, Michael, my, no Michael, no Michael. No Michael, <laughs> no, no Michael. Nee, uh, ja god, uh, de Formule 1 is de Champions League in, in, de, in de autosport... Uh, nou ja, ik euh, bedoel... En wie ben jij dan, Prutzer? Nou ja, dat, <laughs> ja, dat is een ja, beetje gek ja. om te zeggen. Ja. vader is wereldkampioen geweest. Hij heeft zelf twee jaar Formule 1 gereden. Ja, nee, ja. nou, André, die oude langer. sport zit in Formule 1. E. Zit in Indycars, zit in de Extreme E, in de Australische Supercars. Uh, dus ze hebben er echt wel een beetje zoeken beetje, uh, ervan natuurlijk. Hè. Maar zou het nog zo kunnen zijn dat er een team... want natuurlijk je had dat uh, team van uh, Kingfisher... Uh, dat er nog een team gewoon straks onder water komt te staan... Uh, zo'n Haas-team nou, dat we daar... Er ja, ja. ja. zijn altijd van die teams die achteraan rijden. Ja. Dat was natuurlijk Williams en Haas. Ja, dan is er altijd iemand met genoeg geld... en dus dan koop ik dat team en dan maak ik er een goed team van, toch? Ja, die Haas, ja. Die, die, die eigenaar van, van het Haas-team... zeg maar. Die, die heeft al zes keer tegen Antretti gezegd... Van, ik verkoop hem niet aan jou. Nee. Dus ja, dat is ook we een, een onderlinge toestand. Ja. Uh, we gaan Goed. het uh, meemaken, jongens. Zullen we dan maar muziek uh, doen? Misschien dus we is wel een goede, goede keuze, ja. Ja, ja, ja. ja doe maar. Ja.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 Get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy, but lines under justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, hey. Won't sit. I gotta give it to her. I gotta give it to her. Bait, hey, it's a new age. You like my new craze? Let's get together. Maybe we can start a new phase. The smoke got the club all hazy. Spotlights on the justice, baby. Why don't you get over here? You got me saying, hey, yo, I'm tired of using technology need you right in front of me. Mooi, mooi, mooi. Ja, Uit België ja, toch? Uit wat, een leuke, wat een leuke platen draai ja. ik toch? Koop, koop jij wel eens loten? Nee. Uh, doe je een mee, mee aan loterijen? Of? Nee, dat vind ik allemaal onzin. Nee. Ik, kreeg ik kreeg elk jaar een status van mijn moeder, maar die is overleden. Dus uh, ik had dat één keer per jaar okay. maar Ik, ik ja. doe wel mee aan. Loterijen bij hier bij het lokale oh, gedoe. Ja, ja, als dat mensen is, is de deur komen ja. voor het goede doel of het rode ja. kruis, dat doe ik altijd mee. Nou, Mocht je het wel gaan doen, dan zou ik toch een beetje uitkijken wat je doet met je loten. Als je ze komt inleveren. Kijk kijk er even naar. Wat, wat, want er was een doven. je Sjaak in de lied? Nou, Sjaak zou ik nog wel vertrouwen. Maar in Liet, in Engeland is het toch gebeurd. Dat een, een dove man die kwam met, met uh, zeven loten die kwam, of negen loten kwam hij binnen. en Kijk er even naar. En uh, nou ja, hij krijgt er acht terug en nou, er zit niks op. Die man had helemaal niets door, maar op die edel, dat is e dus 130.000 pond. Oké. En toen heeft die vrouw uh, meteen naar de, dat kantoor gebeld van die loterij. Meen je niet. Uh, dus de eigenaar is van die, van, die, van, die, van, die, uh, van die zaak. Maar toen ze belden, uh, hadden ze door dat er nog klant aan het helpen was. Dus ze vertrouwden het uh, niet, ook bij dat kantoor. Toen zijn ze aan het uit gaan zoeken... Ja, het, was, het bleek dus dat zij dat ene lot had... De vrouw van de scharenwinkels uh, hem met vak erover. 130.000 bristenpont, 157.000 euro. Goeiedag zeg. ja de toch volgende keer als ik bij Sjaak Balken in zo'n kraslot halen? ik <laughs> oh, die ja. kopen we altijd. Krasloten ja, ja, kopen we altijd. Ja. Echt waar? Ja, met, ja. met, met, met Sinterklaas. Nou ja, belten. ze hebben toen de politie gebeld en toen hebben Nooit ze de camera kunnen zien... dat die man geen negen tickets teruggeeft, maar acht. Ja, vals ja, daarbij, ja, maar deze man ja. was doof. Die man was doof Dat vind ik best knap, want bij een blinde was het heel makkelijk. Ja, ja. Okay. <laughs> ja, ja. Hey, jongens, ik, ik heb goed nieuws. Nou, vertel. lokale ja. omroep ZFM nu ook via de KPN te Meenignaal. ontvangen. Ja. Zeker. Okay. Dus we eigenlijk ja. alleen te ontvangen via... Uh, nee, dat nee, was vorige week al zover? Ja. ja. Uh, he, hebben we het vorige week over gehad? Ja, ja. Nee, toen belde Harry belde op. Oh ja. Harry Lemmers die belde volgens mij met, uh, met Jaap... Ja, klopt. Uh, ...om te melden dat we op kanaal... Ja, oh, ook bij de KPN. Uh, ja. de kanaal, kanaal 40 de KPN is bij... Nee, dus nee het is... Uh, uh, oh, is 1367 en 1067. 1367? <coughs> nee, dat is de radio. Maar hij bedoelt de televisie. Uh. Ja, ja televisie. nou, zeg, zeg 1367 op de tv... en 1067 op de radio. Welke televisie? Ik heb maar drie kanalen. KPN. Heb jij nog een, een tv uit 1970? Ja, met zo'n technop. Met zo'n antenne. Jongens, juist, en er afstandsbedieningen dan? Ja, die zijn er. Dat was de mooiste dag van mijn leven. Een afstandsbediening? afstandsbediening. Ja. Mocht je hoeft niet steeds, je steeds, hoog, je steeds in je tv te lopen. Ja, om die als kind. En toen had ik er een. En toen ben ik bij... Uh, uh, bij de buren. Bij <laughs> oh, ja. onder de buren onder de weden. ja dezelfde tv natuurlijk. En dan ben ik gelopen klootzak ja, nou, ja, natuurlijk. Nou, heel erg jongen. echt helemaal gek natuurlijk. En dan mijn broer steeds langslopen. Kijken ja, ja. ja. of het werkt. Jij hebt het over die afstandsbedieningen. Uh, dat is uh, ook nog eens een keer op het uh, Kerkplein. Uh, Fred Paamp, die had ooit uh, café kopen... en die had ook zo'n zonnescherm. Maar die kon je dus bedienen met een, uh, met een Afstandsbediening. afstandsbediener. Ja, ander, en diegene oh, die dat leverde... die had er dus nog één extra. En elke keer als hij voorbij reed... en het uh, oh, regende, ja. was dat even een keer... Pst, ging oh. dat schaafje over. Nou, Weet je wat tegenwoordig oh. heel leuk is om op de radio te doen? Nou. Nou. Hey Google! En dan? Nou, hey Google! <laughs> Hey Google, oh, dan, dan, hoe laat is het? <laughs> ja, 44 seconden voor. Ga, uh, gaat iedereen. Oh echt? Die zo de, de, de apparaat is een Google-apparaat. Ja. Oké. Okay. Hey Google, zit de verwarming op 35%? <laughs> Ja, zo werkt dat dan. Ja. Er zijn dus een paar mensen die heel warm krijgen zelf. Ja, er zijn ook een paar mensen die jou niet meer leuk vinden. Ah ja, lekker belangrijk. Ik zet zich een triggernummertje. Sta staat toch in de bag. Oh, wat goed. Um, nou, we zijn uh, bezig uh, met het uh, laatste gedeelte van dit eerste uur. Je meent want, uh, het. Ja, want uh, oh, je ik weet, weet niet al of al jij, jij nog wat zinnigs te vertellen hebt in 15 seconden. Ja, nou ja, zeker. Wat dan? Uh, de...